Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietpartij in Rotterdam gisteravond is een man van 31 overleden. Hij werd zwaar gewond gevonden in de hal van een appartementencomplex en overleed niet lang daarna. De schutter is gevlucht, naar diegene wordt nog gezocht. Twee andere mannen van 27 zijn gewond geraakt. Zij zijn opgepakt omdat ze mogelijk iets te maken hebben met de schietpartij. Het is niet duidelijk waarom er werd geschoten. En veel mensen gingen gisteravond de straat op in Israël... omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van een minister. Die werd op straat gezet nadat hij kritiek had op hervormingsplannen van de regering. En het was erg onrustig, zegt correspondent Nasra Habiballah. In Jeruzalem werd onder andere uh, gedemonstreerd bij het parlementsgebouw en ook bij het huis van premier Netanyahu. Daar braken demonstranten ook door, uh, door politiebarricades heen en uiteindelijk werd daar een waterkanon tegen demonstranten ingezet. Die demonstranten zijn boos omdat ze denken dat Israël door de plannen minder democratisch wordt. Het gaat niet goed met de zorg voor asielzoekers in ons land. Volgens de krant Trouw is dat de schuld van het COA dat de opvang regelt. Dat koos een tijdje geleden voor de goedkoopste zorgaanbieder... terwijl er toen al werd gewaarschuwd dat het voor problemen zou zorgen. Ja, en de een naïef, altijd in voor een lolletje, een zwart petje en een rugzak... en de ander serieus en een tikkie een moraalridder. Dan heb ik het over deze mannen. Ernst Bobby en de yes. Dat duo bestaat 25 jaar. Ze begonnen bij de lokale omroep en groeiden toen door naar de zender Kindernet. waren in het begin altijd bang dat kinderen op en uitgekeken raakten. Maar niets is minder waar. Uh, met Ernst de Bobby gaat het gewoon heel goed. En we vinden, het is nog steeds onze hobby. Dus waarom zou je stoppen met een hobby? Kijk, het wordt anders als, je, als de zaal opeens uh, leeg zit. Of dan, dan wordt het zielig. Maar ja, wij vinden het hartstikke leuk. De zalen zitten vol...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 Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang. Er staat file op de n 207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Tussen Rijn staat er Woude en Leimuiden. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En op de n 247 van Horen naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Volendam en Monnikendam En daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 De regio. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Israël is gisteravond en vannacht massaal gedemonstreerd tegen het ontslag van de minister van Defensie. Die is openlijk tegen de plannen van de regering Netanyahu om het Hooggerechtshof minder macht te geven en het parlement meer. Delen van de broncode van Twitter zijn gelekt op internet. De geheime broncode is de basis van het onderliggende systeem waarop een platform als Twitter draait. De Europese Unie is bereid om nieuwe sancties tegen Belarus in te stellen... wanneer in dat land Russische kernwapens worden gebruikt. Dat zegt Jozef Borrell, de buitenlandschef van de EU. En het weer winterse buien met regen, natte sneeuw en hagel. In de loop van de dag minder buien en vaker zon. Er staat een koude noordwestenwind en het wordt 7 of 8 graden. You're in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 Myself. I close that door But I'm right back here again I know half of what I'm saying Don't make no sense at all Is het mijn dag? Is mijn dag? Is het mijn dag? Want Van vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan P.A. Vandaag ben ik te guus geluk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power, kan ik Asterix verslaan? Vandaag gaat alles lukken.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 het eitje is mijn dag Stel hem aan mijn dag Bel. Nee, echt niet serieus niet Bel. Nee, nee echt serieus niet Het is echt mijn dag niet. Nee, serieus niet Echt niet Bel. Nee, echt niet Mijn dag Bel. Het is mijn dag Oh mama Echt lachje. Dan grijpen naar een gans Voor een kleine disrespect Dan geef een man die je verlangt pak je baby moms Ik verdien een nieuwe bitch ey. Zeg wat doe je arm Ik zeg relax, is maar een Ben ik in gas Dan is het weer een nieuwe list Pas die Libianne zon Saal je En op de kitty Kan me vinden met de broskies Je kent de stand Maar ga niet halen Want je baby wil maar niet lang Ey, werk naar de polski We pakken ik baby, jongens doe dit nu voor la familie, familie, Geen parfum, je rijkbeldia. Ik lig laatst op zin, Henry. yo. Zet die in zijn tas rook en lijn met wat as. Ik mm -hmm. ben vijf tien. Vijf, een 5 uit de 10, maak een vijf in team, daarom blijf ze misschien. Mm -hmm. Ze weet al lang dat ik long in Parijs ben ik kom. Zet hebben bakjes op tong. Mm -hmm. Ik van niet rijk van die bom, gelijk op die zong, maar we blijven niet jong. Mm -hmm. Nee, we blijven niet jong. Als het tom mag de trom, maar dan gaat het niet om. Beetje zo duur, ik word aan als ik kom Kop zo voor lij bijna aan met de kom. Hé, hey. ik red die merrie met Accra Ik ben met Frenny uit ik... Accra Ik ben met mannen uit King, laat me het zien. On Sanny is me met de broskies Ik kan de dan ga niet halen, want je weet me maar niet lang. Eh. Ver ik naar de boskie, we pakken chance. Als ik er niet ben, wie houdt mijn jongens in mijn bank? Eh. Ik heb een battle bitch petite en zij is Frans. Hey, hey. Ze zag me niet in die reet en die bitch reed me heel de nacht. What is what? Kelly and Mami zoek the baddest in the stad. I'm a pop. But I stick by me all the cashes. Need enough. I need some love. But the tsunami, this is a hell of a new wave. It is going up. But in Mali, I get things. Ik ben op tijd, zie maar mijn Kaki en we stappen in die play, we taken af. Zijn nog een papier, want ze weet wat ik begree. Ik maak de nat. Zelfs een balie, ga je merken. Ik ben met de fucking bro skis. Je kent de stand, man ga niet halen. Want je baby om maar niet lang. Eey Ver ik naar de post key. We pak een chans. Als ik ken die baby had mijn jongens in mijn pan. Eeee 106.9, zie er fijn.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 Without enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see Then I A summer's disregard A broken bottle top And one And so They follow Each other on